De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In dit uur ook weer alles over de tweede etappe in de ronde van Frankrijk. In het Mediaforum: communicatieadviseur Elsamiek Haviga en columnist Luc Koelman. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen.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 dan heb je het andere netwerk nog waar je ook via kunt bellen of uh, internet. Vodafone neemt maatregelen na de brand van begin april... in een bedrijfsgebouw in Rotterdam. Een naastgelegen telefooncentrale raakte zwaar beschadigd... en klanten in met name de regio's Den Haag en Rotterdam... konden dagenlang niet bellen, sms'en en mobiel internetten. De politie en de brandweer hebben onderzoek gedaan naar de brand... maar de oorzaak is niet gevonden. Alle sporen zijn door de brand vernietigd. Wel is duidelijk dat er geen sprake was van brandstichting.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 Yildirim is in Turkije natuurlijk symbool geworden van alles wat er mis is met het Turkse voetbal. De omkoping waarmee Fenerbahce, de landskampioen van vorig jaar, de club van Dirk Kuyt, het landskampioenschap van vorig jaar zou hebben gekocht. Maar Yildirim ziet zichzelf vooral als de grote onschuldige. Bij zijn verdediging sprak hij legendarische woorden. Zelfs als ik vandaag naar de gallig zal worden gebracht, dan nog zullen mijn laatste woorden zijn Fenerbahce. In het Turkse voetbalschandaal zijn 93 mensen vastgezet. Ze werden er onder meer van beschuldigd, lid te zijn van een gewapende bende die voetbalwedstrijden wilde beïnvloeden. Onder de gearresteerden waren spelers, coaches en officials. Het weer, droog en geregeld zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking. In het hele land kans op een bui en het wordt dan 22 tot 24 graden. AMB Verkeersinformatie. Op dit moment staat er één file. komt door een aanrijding. Staat op de A50 Arnhem richting Os Tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk. Drie kilometer. En daarom is de rechte rijstrook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We gaan weer tanken. En we betalen lekker niks. We gaan weer tanken. We zijn er bijna, jongens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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. De tour. Goedemiddag. In het Media Forum kijken we straks nog één keer terug... op de voetbalprogramma's die gisteren op televisie waren. U kunt ook nog bellen met Van het Hek. Lekker klagen of juist niet. 0800-1101. En de tweede etappe natuurlijk in de Tour... Gio, is het gaatje tussen de kopgroep en het peloton nog groter geworden? Het is nog iets groter geworden. Er zijn nog 20 seconden bijgekomen van 7,30 naar 7,50. Maar veel meer zal het niet worden, want de controle is daar in het peloton. De controle dus van de gele trui met name. En natuurlijk ook van de sprintersploegen die allemaal belang hebben... bij een gezamenlijke aankomst hier in de Tournai in Doornik. We hebben wel nog steeds dus drie koplopers. Christophe Kern, Anthony Roux en Michael Morkov. En we hebben een paar gekwetsten in het peloton. Ze zijn met wel allemaal van start gegaan. Tony Martin en Luis Leon Sanchez, de belangrijkste van gisteren. Maar verder ook Robert Hunter, Joaquin Rogas en Anthony Roe, de man in de kopgroep dus. Gisteren gevallen, vandaag gewoon weer op de fiets. Tot 11 uur. Really C'est bien. <truhings>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 Dat waren de Philadelphia International All-Stars. Wij bij disco uit de jaren 70. Let's clean up the ghetto. Eén op de drie bouwvakkers in de regio Noord-Holland-Noord zit thuis. In de rest van Nederland is het beeld iets minder dramatisch... maar dat het niet goed gaat met de bouw is wel duidelijk. John Kerstens, voorzitter, FNV Bouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat uh, juist in Noord-Holland-Noord zoveel ontslagen vallen? Nou, de bouw is in de kop van Noord-Holland van oudsher een belangrijke sector die, voor relatief, uh, veel, die relatief voor veel werkgelegenheid uh, zorgt. We kennen daar veel familiebedrijven met een lange traditie die overigens bijna één voor één aan het uh, omvallen zijn. En van oudsher pendelden veel bouwvakkers naar het Amsterdamse, maar wat u net zei is waar. Het is eigenlijk overal in het land één dof ellende op dit moment. Ja, is, is dat ook niet de tijd van het jaar, zo vlak voor de zomer? Ja, ik denk dat u doelt op het traditionele opleveren van bouwprojecten zo net voor de bouwvak. Ja. Maar dat gebeurde altijd in de wetenschap dat nadat die bouwvakken van zijn welverdiende vakantie had genoten, daarna de nieuwe projecten zich weer aandienden waarbij die aan de slag kon gaan. En dat is al een hele tijd niet meer. Voor alle projecten die nu afgerond worden, komen er maar heel weinig terug. En dat leidt tot heel veel werkloosheid. We hebben het uh, nu over uh, regio Noord-Holland-Noord. U zegt al, het beeld in de rest van het land is, is eigenlijk hetzelfde? Ja, het gaat over de hele linie erg slecht uh, in, uh, in de bouw. Wij zeggen wel eens dat de crisis in de bouw terug is van nooit weg geweest. In andere sectoren wordt gesproken over de angst voor de dubbeldip, voor een tweede crisis die eraan komt. Nou, De bouw is nog helemaal niet hersteld van, zijn, uh, van de eerste crisis. En dat is het grote probleem, dat deze crisis zo lang... Voortduurt dat heel veel bouwbedrijven aan hun vingerpoppen hangen... en er één voor één dreigen af te vallen van die rand waar ze nog net aanhangen. Ja. Dus het heeft voornamelijk ook te maken met de lengte van de crisis. Het duurt gewoon lang. Ja, de bouw tra reageert traditioneel laat op ja. de crisis. Wel. Die bouwvakkers zijn nog hard aan het werk... Uh, uh, bij projecten die, die net toen het nog goed ging zijn, zijn begonnen. En ja, als die crisis voortduurt en er geen nieuwe projecten meer achteraan komen... Dan, uh, ja, dan raakt het werk op en dan raakt de bouwvakker zijn bank kwijt. Ja. Uh, nou zijn er de afgelopen jaren wel maatregelen uh, getroffen vanuit de politiek... om die uh, bouwsector wel aan de gang te houden. Hè? Wegen, uh, snel wegen aanleggen en deeltijd-WW. Heeft dat niet geholpen? Ja, dat heeft wel geholpen. Die plannen zijn vanuit de politiek gekomen... maar wel na een stevige lobby ook uh, door FNV Bouw. Dat denk ik bijvoorbeeld inderdaad aan het versneld naar voren trekken van werk... of aan de deeltijd-WW. Alleen, ja, die crisis die duurt maar voort en Den Haag is op dit moment bezig met andere prioriteiten aan het stellen. En dat betekent dat er rücksichtsloos een streep is gezet door al die crisismaatregelen die vele duizenden bouwvakkers inderdaad nog langer aan het werk hebben gehouden. Maar zijn er dan nu helemaal geen stimuleringsmaatregelen meer? Nou, op dit moment vrij weinig. Er wordt vooral gesproken nu in Den Haag om het weer opnieuw uit over het opnieuw uitstellen van eerder naar voren gehaalde trajecten. Volgens ons is er wel veel... Nodig nog, maar als je, en veel mogelijk, maar als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen... dan zie je dat zo'n partij als de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld schijnt door te hebben dat de bouw de motor van de economie is. Die hebben ook een aantal concrete maatregelen die echt gaan helpen. Uh, maar de meeste andere partijen, daar zie je vrij weinig... Uh, Zeg maar ...van zorg voor die motor van de economie die de bouw toch is terug. Wat zijn dat voor maatregelen die de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld voorstelt? Nou, die heeft bijvoorbeeld dat is de meest succesvolle maatregel van de afgelopen jaar geweest... ...over tijdelijk herinvoeren van een lagere btw bij onderhoudswerkzaamheden. Uh, en uh, het echt aanpakken en het weer uh, op gang krijgen van uh, de woningmarkt... ...door zowel naar de huur- als de koopsector uh, te kijken. En dat is wat de bouw echt nodig heeft. Het grootste probleem van de bouw op dit moment is de woningmarkt die op slot zit... En die moet je echt van het slot halen met een aantal gerichte maatregelen. En ja, de Partij van de Arbeid noemt er een paar. Bij andere partijen heb ik ze helaas niet kunnen vinden. Nee. Kan de bouwsector daar zelf ook wat aan doen? Ja, wat wat al... kunt u zelf ondernemen om, om bijvoorbeeld het aantal ontslagen te beperken? Nou, wij als FNV Bouw hebben het motto dat wij geen werk kunnen maken. Maar we er wel alles aan doen om te voorkomen dat al die banen die op de tocht staan tot even zoveel ontslagen gaan leiden. We hebben ook als sector eerst zelf bijvoorbeeld 100 miljoen euro bij de CAO-onderhandeling opzij gezet om jonge bouwvakkers te laten blijven instromen... en oudere bouwvakkers aan het werk uh, te houden. Maar ook dat geld droogt langzaamaan op natuurlijk... als er steeds meer bouwvakkers de sector verlaten... en steeds meer bedrijven uh, omvallen. Uh, dus we doen wat we kunnen. Uh, maar het zou natuurlijk ontzettend helpen... als de overheid zijn verantwoordelijkheid ook neemt op alle niveaus. En overigens niet alleen de overheid, hoor, met name ook banken... Uh, zouden best een belangrijke rol kunnen spelen... bij het weer vlot trekken van die hele woningmarkt. Ja, dus u zoekt naar lichtpuntjes... Ja, wij zoeken naar lichtpuntjes en naar allianties, want wat de bouw nodig heeft is ja, om die term toch maar te gebruiken, een, een deltaplan, om uh, die mooie sector overeind te houden in deze moeilijke tijden. Dank u wel, FNV-bouwvoorzitter John Kerstens, en uh, later vanmiddag hoort u nog een reportage vanaf een bouwlocatie in Schagen. Tennis dan, vanaf Wimbledon, Marcella, zijn ze op het court ook begonnen? Ja, zeker. Uh, ik kijk nu naar uh, Roger Federer tegen Xavier Malisse. Ze zijn uh, net begonnen, twee games gespeeld. Het staat uh, één gelijk. Uh, Federer uh, serveert en uh, mist nu met zijn voorhand een makkelijke bal. Komt daardoor op uh, breakpoint tegen. Dus uh, dat kunnen we even meepikken. Kijken of uh, de Belg hier met een uh, goede start kan komen. Want die staat dus 30-40 op de service van Federer. Malisse stond hier in 2002, tien jaar geleden in de halve finale. Alles is een goede gasttennis. Daar gaat de rally. De voorhand van Vedere. Voorhand. Oeh, slechte bal, zeg van Malis. Krijg je een breekkans op service van Federer... en dan zo makkelijk de bal missen? Dat moet je niet te vaak doen, wil je kansen hebben. Maar goed, het is nog vroeg in de wedstrijd. Ze zijn uh, ja, misschien nog niet helemaal in het ritme. Het is wat frisser vandaag ook. Een graadje of 16, maar het is gelukkig wel droog. Uh, dus misschien ook even acclimatiseren voor de spelers. Een beetje warm lopen. Um, Aardig is dat die wedstrijd van uh, Serena Williams ook nog lang niet klaar is. Die speelt op baan 2 vandaag tegen de Kazachstaanse Zwedova. Williams wel de eerste set makkelijk gewonnen... maar nu 5-2 en een setpoint achter. Dus uh, derde set, uh, grote kans daartoe voor Serena Williams... die dus in de vorige ronde tegen Xi Seng al op het uh, nippertje doorging. Federer trouwens ook tegen de Fransman Beneteau. Federer die het zo makkelijk had in zijn eerste twee rondes. Maar in die derde ronde tegen Beneteau vijf sets nodig had. Je komt hier op een uh, voordeelpunt. Nee, het was weer breakpoint. En uh, dat betekent dat Federer uh, met moeite zo zijn tweede service game doorkomt. Maar voorlopig is het nog uh, juice. Niks aan de hand. 1-1 in de eerste set. We gaan uh, hier nog een hele lange tijd door. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Gaan we verder met het Mediaforum? Vandaag aangeschoven. Elsmieke Havinga, communicatieadviseur, presentatrice ook. Columnist Luc Koelman. Welkom allebei. Uh, EK is voorbij. hè? Ja, zit er een dat beetje jammer, een toch, zwarte, zwarte maandag. We dat dan? Je hebt nog steeds een oranje shirt. Ja, je, je, je moet wat hè, in deze <laughs> tijd? Oh. Je moet wat. Goed, Spanje <laughs> is de kampioen. Heeft ook nog een aantal records uh, gebroken. Ze hebben heel goed voetbal laten zien in de finale. Hoe vonden jullie de wedstrijd? Um... Ja, ik moet zeggen dat ik als onpartijdige toeschouwer een hele saaie wedstrijd vond. Na de eerste helft was het al meteen uh, kat in het bakkie. Dus dat vond ik een beetje jammer, hè? Nederland eruit. Toen is het bij mij in ieder geval, het EK is bij mij een beetje geworden als een soort van achtergrondmuziek. Hè? Je hebt aanstaande TV en ondertussen schouw je wat door je huis. En, uh, dat, dat is het dan voor mij. Dus ik heb het gezien inderdaad. En, uh, nou, ik ja, maar het, ja, het, het niet beklijf, Het beklijft niet. Nee, het <laughs> Ik kwam ook veel <laughs> te goed, eigenlijk, die Spanjaarden. Het was bijna 100% uh, hoe ze speelden. Het was, uh, ik vond het mooi. Dan, ja bijna te mooi eigenlijk, dat je denkt van ja, het is, het is zo mooi dat het ook weer heel erg, heel erg makkelijk lijkt, dat je denkt van ja, ach. Ja, ik, ik heb liever een heel slecht spelen Nederlands elftal, wat, wat <tiedacht> Het was wel veel spannender dan, eh, dan dit mooie voetbal. Want dit ik dan... was te mooi. Te ja. mooi kan ook. Ja, nou, nee. Nee, nee, nee, Nee, kijk, het was natuurlijk wel jammer dat er op een gegeven moment nog maar tien Italianen in het veld stonden. En toen ja. was het natuurlijk wel het een grappig koers. Het maar het is wel, weet je, het is wel het kruifvoetbal. de one touch, wat zij zo fantastisch speelden. En dat is zoveel moeilijker dan die bal aan je voet nee, houden. Dat is ook, dat weet ik. En, ja. uh, en, en dan is het positiespel goed en dan, dan klopt het ook. Dus ik vond het echt, uh, ik vond het fenomenaal hoor. Ja, die paasjes, man, het is ongelooflijk. Het is bijna alsof het uitgerekend is. Nou ja, is. maar dat is natuurlijk het leuke voetbal. Het. En uh, met hockey trouwens ook zo. Weet je? Dat paasje binnendoor. Weet je? daar doe je het voor. Dat die ene bal net ertussendoor schiet en dat je het. Dat je het uh... Dat, dat het klopt. En ja. dat is zo mooi, zo mooi voetbal om te zien. Maar ja, ik moet zeggen, dan krijgen ze die beker. Dat viel me heel erg op. Die beker was gewoon eigenlijk in de handen geduwd. Nou, hop, hier, die beker. Helemaal geen, geen toespraak. Helemaal niks. Ook die is zo flats om je maar hoofd. weet je wat ik zo en raar vind? Zo kwam dat op mij over. Weet je wat ik zo raar vind? Is dat er niet zo'n ceremonie is. Dat er gewoon volkslied wordt gespeeld. Als ja. je bij, bij hockey, maar een heleboel andere kampioenschappen... Als je dan een kampioen wordt, ja. dan is het even hossen. En, maar dan wel even gewoon volkslied. En uh, oh. dat is toch een mooi moment dat doen ze niet bij het voetbal. Gek. Ja, en ook beelden van Balutelli, die bij, nou, dan bijna zat huilen ook andere Italianen. Ik had het gevoel dat die Italianen al van het veld af waren. En dat ze toen nog even die beelden er tussendoor monteren terwijl... Die anderen inderdaad die beker kregen. Ja, wij geloven nu niks meer. Nee. Nee. Ja, daarom. Ja, dus dat, ja, nee. dat viel mij op. Ze hebben beloofd om dat, dat niet meer te doen, hè, na twee ja, incidenten. Ja, ik weet het niet. Je zou het moeten, moeten checken. Maar ook. weet je wat ja. ik toch ook zo leuk vind? Is, ik, wel, ik vond Italië dit, dit, dit de toernooi ook hartstikke leuk uh, voetballen. Dus dat, is, uh, dat was één Maar ik vond het zo mooi om te zien dat hier echt een team stond... met relatief weinig verdetten. Weet je, er waren geen neigingen. Iedereen was Heel gewoon rustig. zijn ding ah. aan het doen, hè? Ja. Bij Italië toch niet? Nee, bij nee maar bij Spanje. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja, dat, dat is toch zo, zo hoort het te zijn, eigenlijk. teams Iniesta ja, ja. is vandaag uitgeroepen tot, uh, tot uh, beste speler van het EK door de UEFA. Ja, vind ik ook wel, uh, vind ik ook wel wat te uh, hebben, hoor. De meest waardevolle was uh, Sergio Ramos, hè. Ja. En, en uh, de gouden schoen voor Torres. Dus alles gaat eigenlijk naar de Spanjaarden. Nou, dat hoort ik ja. zo, toch, als je kampioen bent? Toch? Ja, nou, ja misschien wel. Het ja, zo ja. zou gek zijn als Ronaldo het nu zou krijgen. Lijkt mij. Ja. Uh, vandaag uh, blikt uh, de Volkskrant uh, nog even terug... op, uh, op alle programma's die er geweest zijn rondom het Europees Kampioenschap. Uh, ook de, ook de, de, de kranten. De uh, media krijgt het flink van langs. Halve waarheden die gepromoveerd worden tot vaststaande feiten. Zo staat nu in de Volkskrant. En Volkskrant uh, deed er niet aan mee. Hebben, hebben jullie het ook zo ervaren? Nou, nou het is... Uh, Kijk, dat is van alle dag. Volgens mij kun je elke maand kun je een artikel schrijven in de krant... van dat halve waarheden worden gepresenteerd als feiten. Alle media doen dat, zeker sinds de opkomst van het, van het internet. Alles moet snel. Je hebt er zelfs een spreekwoord voor. Hè? Een goed verhaal moet je niet kapot checken. Gewoon hop, knal door met, met die handel. Dus ik vind het niet zozeer geleerd aan het Europese kampioenschap voetbal. Het is meer geleerd aan de hele sportjournalistiek. En ik denk ook aan de politieke journalistiek. Je ziet het over de hele linie, volgens mij. Ja, dus het verhaal is al heel oud, toch? Is ik geloof heel oud. Is niet wat je leest. Nou, ja, ja. eigenlijk is dat wel een beetje waar. Weet je, weet je, ook, ja, als je gekwot wordt, denk je: je denkt, goh, heb ik dat gezegd? Ik geloof niet helemaal zo. Weet je, dus daar is natuurlijk toch wel een beetje uh, iets wat, wat van, al, van alle dag is. Maar in de snelle uh, sportjournalistiek en steeds meer uh, moeten scoren, kan me wel voorstellen dat dit weer net een, een schepje erop heeft gedaan. Ja, ja, maar ik bedoel, er zijn zoveel verhalen kennelijk geweest, dat horen we nu allemaal achteraf. En het hebben, terwijl het bezig was, hebben we daar weinig over gehoord. Dus hebben de journalisten oh, hun werk niet goed gedaan? Of... De verhalen, over, vooral met Neel zelf Nou ja, over die, over die oneenigheid onderling, dan, die er kennelijk is genomen. die kwam toch al wel een beetje naar boven. Ik vind dat uh, bij, bij, uh, bij Jack uh, kwam dat, hè, bij Jack Vergelder in het programma kwam, er wel wat van die geluidjes toch wel naar boven. Hmm. En dan, ja. Ja, dan is de vraag van hoe, hoe, hoe klopt het? En dan heeft hij iets over de dokter en dan klopt het net niet. Ja, ja. Maar <laughs> we weten het nog steeds niet, hè, want het NRC heeft volgens mij een reconstructie gemaakt. En daarvan zeggen weer de voetballers van: ja, nee, er klopt helemaal niks van en uh, er is niks van waar. Dus... Nee. nee, dus het is allemaal zit, gissen Weet je wat we doen? We zetten er een streep onder. Onder, onder het dat ja, we, gaan ja, we gaan nu, we gaan naar, nu we gaan kijken, naar het wielrennen. Ja. Die voetbalprogramma's worden nu vervangen door de tourprogramma's. Dat was ja. van het weekend een soort uh, overgang. Switch. Ga je dat ook allemaal volgen? Ja, meestal wel. Meestal wel. Uh, ja, ik, ik vind het uh, voetbalprogramma toch altijd wel iets leuker... dan het wielrennenprogramma, moet ik eerlijk zeggen. Maar in, mijn, in ons huis thuis is het uh, uh, toerjournaals. Uh, uh, uh, alles moet aan, mee aan de, aan de pools doen en zo. Dus het is... Ik, ik kom ook niet onderuit. Maar ik vind het ook leuk. Maar ik vind de beelden van nu leuker dan het praten over. Dat vind ik over het voetbal. Vind ik dat... Ik weet niet, daar krijg ik geen genoeg van. Dat kan ik echt schakelen en zo. ik vind ik heerlijk. En bij de Tour heb ik het op een gegeven moment wel gehad uh, Je krijgt wel een beetje een, een, een verschil. ik las een mooie column vanochtend van Nico Dijkshoorn. Die, ja. uh, die nou, is een keer het positief was over Mart Zou ik maar zeggen. Maar die zegt, ja dat is echt, echt nou, je zit daar echt... Uh, nou, mooie wielenverhalen te kijken. En zet een paar mensen die de verstand van hebben om tafel. En, en het wordt gewoon een leuk programma. Uh, RTL zit daar tegenover nu. Uh, die gooit uh, Van de Gijp even in de... In, die mag nog mag een tijd tijdje blijven. En Gert Jacobs komt daarvoor terug. Ja. In die rol... Uh, hoe je daarop? Nou, ik zie, ik zie ook liever gewoon echt een, een kenner... die gewoon vertelt uh, wat er aan de hand is. Hè? Dat, dat je inderdaad twee wielrenners ziet, uh, ziet ontsnappen. En dat die kenner dan zegt van... ja, die snappen wel, maar let maar op. Vijf kilometer voor, voor de finish. Ze worden teruggehaald. Hè? Je kunt de aardappel gaan opzetten, want uh, er gebeurt niks. En inderdaad, verrek. Hey, vijf ja. kilometer voor de finish ze worden ingehaald. Als ik iemand weet hoe dat werkt, is het markt. <laughs> ja, en verder denk ik van... Voor mij geldt dat al die vlakke etappes, die interesseren me niet. Het zijn de bergetappes en de tijdritten, daar mm. kijk ik naar. vind ik hartstikke mooi. Ja, en voor dat de rest, ja, dat vlakke, dat vlakke spul. Het ja, zal maar lopen. goed, maar dat gaat natuurlijk over. over hoe, hoe lang is het leuk om erover door te praten? Um. Want... Ja, niet, niet echt super lang. Nee, ik vond bij, bij het voetballen vond ik het ook al veel te lang. Nee joh, ik kon er geen genoeg van krijgen. Heerlijk. Ja. heerlijk. Nee, ik het, het ik het echt ja. het ja. lang. Echt heerlijk. Z Zullen we dan nu echt over iets anders hebben dan sport? Misschien? Ja, laten we het hebben over André Kuipers. Uh, we zien een, uh, bijna in elke krant een foto van een uh, vrolijk lachende André Kuipers. Veilig geland na een uh, behoorlijk indrukwekkende reis. Uh, 1,8 miljoen Nederlanders hebben uh, de landing live op televisie gezien. Ik had ook voor het eerst, ik dacht ik moet echt die wekker zetten op zondagochtend. Want ik moet ja. dit zien. Hadden jullie dat ook? Ja, ik, ik, moest, ik moest weg, dus ik heb het niet gezien. Maar ik vond het heel jammer. Ik heb het ook meteen, toen ik thuis kwam, heb ik het uh, teruggekeken. Ik vond het geweldig. Ik vond, uh, ik vond het super. Ja, ik heb het niet live gezien, maar ik, ik, vond het, uh, dus, ik vond het geweldig. Maar het is toch ook wel weer gek om te bedenken, zoiets, zoiets bijzonders. Dan Kijk, 1,8 miljoen mensen, wat wel veel is. Maar de wedstrijd tussen Spanje en Italië, kijk, 3,6 geloof ik, hè? Ja, ja maar dan nog, hè, hij doet het in zijn eentje, hè. Het is... Nou ja, des te knapper. Ja, dan moet daarom, je met het hele volk uh, ja. nakijken. Ja, maar het is, uh, ik moet zeggen dat hij heel goed overkomt in de media. Het is, uh, ik ken hem verder helemaal niet, maar hij komt heel sympathiek over, heel vrolijk en, uh, en ja, bijna guitig, Kuiltjes in de, wind, in de wangen als hij lacht. En af en toe denk ik, het is bijna een soort stripfiguurtje. Hè? En dan wordt hij uit ja, een soort kuifje op de maan. <laughs> ja. En dan wordt hij ook uit, die, uit dat ding gehesen. En nee, in een soort hele oude fortuin gezet Zo'n fortuige uit het studentenhuis lijkt het wel. Zo'n zo zo lichtzak liggen Zo'n lichtzak, ja. Prachtig. Ik vind het zo exotisch. Gewoon die Russische manier van ruimtevaart. vind ik zoveel mooier dan de Amerikaanse manier omdat zo het nostalgie, nostalgie heeft. Of zo. Nostalgie, ja. Dit mag al ja. heel lang, als je het zo hoort, blank blij zijn dat hij terug is gekomen op aarde. Maar ja. is, het, is het een held volgens jullie? Zien jullie hem als held? Ja, ik vind hem wel een beetje een held. Maar daar moet ik wel de, de aantekening bij maken. Inderdaad, wat hij heel goed deed, was ook twitteren vanuit de ruimte. En hele mooie foto's heeft hij op internet gezet vanuit de ruimte. Maar er staat ook er tegenover dat heel veel bezuinigingen dreigen op de ruimtevaart. Dus... Ik kan me ook voorstellen dat hij bezig is met een soort van uh, charme-offensief... Ah, voor de joh, nee, Nederlandse ruimte. Ik die vorige keer ook, hè? Hij is ja, zo... voor mij heeft hij ook voldoende van twijfel. Ja, ik vind hem absoluut de ja, ja, ja. held. Dat, uh, dat... Maar dat hij is wel ook nog ontzettend media-geniek natuurlijk. Ja, dat is hij. Helemaal. Het is gewoon ook een hele leuke man. En wat ik zo grappig vind, dat heb je bij Wubbel ook, ook gezien. Als je dan blijkbaar in de ruimte bent en je ziet de aarde van boven. Dat je ontzettend milieubewustzijn krijgt. Dat heeft hij dus ook. Hè? Dat je denkt: van jongens, dit moeten wij bewaren, dit, deze aarde. Blijkbaar doet het toch iets bijzonders. zijn gelukkig op de aarde. inmiddels ook steeds meer mensen die denken dat het verstandig is om goed met elkaar ja. om te gaan. Maar het is wel leuk. Dat heeft hij ook heel erg. Volgende onderwerp. Of ja, willen we nog even? Ja, nee, maar dat, en... dat klopt gewoon niet wat daar staat. Volgende onder YouTube vervangt radio, dat kan toch niet. Ja, ja, ja, ja. <lacht> wend er maar aan, wend er maar nee, aan. Er nee. nou, kijk, ik ben, ik ben net als jij een beetje ook een oude lul. En, uh, nou, zo kijk, kan wat, wel <lacht> En zitten hier nog twee andere zo, bloemen. Nee, wat, wat op neerkomt, he, in, wat, ik had het vroeger ook, he, met, met muziek luisteren. Want het gaat over, he, mensen doen gewoon alles via internet. Vroeger had ik ook in studententijd. Dan kwam de nieuwe, nieuwe uh, LP uit, van de smis. En dan <lacht> weken, weken op verheugen. En dan heb ik gestrekt draf naar die platenzaak. En dan thuis luisteren. En... Nou, dat de derde nummer klonk niet lekker... maar als je dertig keer draaide, klonk het wel goed. Dan had je de eerste tik in de plaat en ze gingen dat maar door. <laughs> en tegenwoordig heb ik Spotify. Hè? Dan heb je gewoon ja, voor een paar dollar... heb je 18 miljoen nummers onder de knop. En dan, dan luister ik, denk ik, ah, niks, klik, klik, klik... en de hele waarde is weg. Ik doe er nauwelijks iets mee met Spotify. Ja. Het Echt is heel raar. Vindt... Ja, De Uitvinding. waarde is minder geworden. Hoezo? Dat weet ik niet. Opeens, als je alles in overvloed kunt krijgen, dan is het niet meer fijn. Als je helemaal gek bent voor nootjes en je hebt ze opeens in overvloed, dan zijn ze niet meer lekker. <laughs> zo simpel is het, echt hoor. Ja, ja, het ik is nostalgie. Het ik ben nee, een oude lul. Ik, ik weet het, maar zo nou ja, wil ik dat wel maar nee, maar Ja, dat zeg je zelf. Maar ik vind het wel, wel mooi. Je kan alles krijgen en toch als je op een gegeven moment weer een hit hoort, dan wil je toch ook weer weten wat een nieuwe talent nog voor andere muziek heeft gemaakt. Dus dan ga ik het altijd wel weer opzoeken. Nee. Maar ik durf die cd's toch nog niet helemaal weg te gooien. Nee, nee Die radio ja, gaan, gaan, gaan de... we toch nooit weggooien? Kom nee, maar op, uh... Ik luister toch ook naar jullie op mijn, op mijn laptop? Ja, dat doe, ja, ja, doe ik ook. Het is dus echt niet ja. alleen maar Spotify. Maar ja, als je met ons luistert. Gelukkig. Dan dat nee, het, wel nee, we ja, het is goed. tijd nieuws. Nieuws. jullie, wat denk je nou? Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Elsmik Haviga en uh, Luc en, uh, nou, Hartelijk dank. Dankjewel. We gaan uh, eens eventjes bij Gio Lippens kijken. Gio Lippens in de Tour. Gio, hoe is ja. het met de drie koplopers? Ik hoor geen toerflits, dus ik denk, ja, dan, dan ben je stil, hè. Maar uh, doe het tour maar een keertje zonder toerflits, toerflits. 6 minuut 22 hebben ze op dit moment op het uh, peloton. En uh, ik zie iemand met een lekke band daar in het uh, peloton. Die moet zich op dit moment even laten afzakken. Het is Danilo Hondo, uh, een hele aardige sprinter trouwens uit de Lampre-ploeg. Die zal straks uh, moeten gaan werken, denk ik, voor Alessandro Pittaki uh, Een man... Ja, op wie we misschien toch niet echt rekenen straks in die massasprint. Want de jaren beginnen toch te tellen. Er komt een beetje sleet op Petaki die al veel toeretappes gewonnen heeft. Maar ja, je weet het maar nooit hè. Twee jaar geleden toen die tour in Rotterdam vertrok. Toen sloeg hij keihard toe in de allereerste, allerbeste sprintetappe van die tour. Dus het zou zomaar kunnen. Het tempo aan kop van het peloton wordt gemaakt door een eendrachtige samenwerking. Een soort Verenigde Naties. Radiocheck rijdt daar op kop. Natuurlijk voor de gele trui om die belangen te beschermen. Lotto meldt zich daar, die hebben een sprinter, André Greipel. We zien ook mannetjes van Argos Shimano. En die rijden natuurlijk voor Marcel Kietel. En zo heeft iedereen zijn taak daar vooraan in het peloton. En loopt die voorsprong langzamerhand terug van 7 minuut 50, wat we net hadden... naar 6 minuut 25 op dit moment. De drie op kop, blijven goed samenwerken. De windstraat schuin van opzij. Dat maakt het ook wel wat verraderlijk straks hoor. Zeker in die finale als we zijwind gaan krijgen... en als er misschien wel waaiertjes gevormd gaan worden. Voorlopig is er nog geen sprake. Van Ze zijn bijna bij Namen en dan kunnen ze beginnen aan het enige klimmetje van de dag. Een coach van de vierde categorie, de citadel van Namen. Het is net half drie geweest. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Lieslot-Thomas. De kantoortoren van Rijkswaterstaat langs de A12 is op dit moment stabiel. De Rijksgebouwendienst heeft het hele weekend metingen verricht... maar geen oorzaak gevonden voor de trillingen die het personeel vorige week voelde. De toren werd toen ontruimd en sinds donderdag is het gebouw dicht. Vandaag wordt besloten of dat zo blijft. Politie en justitie hebben de NOS geen vertrouwelijke informatie gegeven... over de deal van het OM met kroongetuige Peter Laes. Dat wijst onderzoek van de Rijksrecherche uit, zegt Justitie. De NOS meldde in maart dat Laes voor zijn getuigenissen... in het liquidatieproces 1,4 miljoen euro en een lagere straf krijgt... Volgens de advocaat van La es komen de details van het verhaal vrijwel zeker uit het getuigenbeschermingsprogramma van de politie of het OM. Vodafone gaat het netwerk zo aanpassen dat klanten altijd kunnen bellen, ook als het netwerk uitvalt. Dan kan gebeld worden via internet. Het telecombedrijf neemt de maatregelen na de brand van begin april, waardoor het systeem uitviel. Daardoor konden klanten in met name de regio's Den Haag en Rotterdam dagenlang niet bellen, sms'en en mobiel internetten. En dat is nieuws op dit moment. ANBB-verkeersinformatie op de A16 Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij de Van Brinodbrug. Daar is de rechterreis ook een dicht en er staat 2 kilometer file. Langer is de file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 5 kilometer langzaam rijden tussen Knoopert-Everingen en Noordloos. En op de A50 Arnhem naar ons is ook een ongeluk gebeurd bij knoopert Ewijk. Daar is ook de rechterreis ook dicht en er staat inmiddels een file van 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Zometeen de analyse van Michael Bogert. Het gaat over de etappen van vandaag natuurlijk. En we bellen met Henk Krol van de Partij 50 Plus over hun programma, de op 1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 It will carry on bodies safe to the show oh. oh. oh. There's an old voice in my hat that's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 to show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 carry safe to the truth to We zijn benieuwd of zij ook blij zijn met hun nieuwe president. Die er al heel lang zit. Want ze komen uit IJsland, deze groep. Of Monsters and Men. En dat was Little Talks. Dan gaan we naar Wimbledon, naar Londen, naar Marcella Mesker. Marcella, wat is er aan de hand? Is Federer de baan af? Ja, Federer is de baan af. En uh, ja, niet even om uh, naar het toilet te gaan. Nee, daar was een trainer bij, dus een visio. Uh, en dat zien we toch zelden bij Roger Federer. Dat hij op de baan uh, behandeld wordt. Of uh, dat hij uh, een pleistertje krijgt. Of dat hij gestretcht wordt. Maar nu gaat hij dus van de baan af. Dat betekent dat het, ja, zijn rug, zijn heup... Dat, dat zijn nog wel eens kwetsbare plekken bij hem. Uh, hij gaat dus eventjes uh, naar achter in het kamertje... Uh, waar wij het niet kunnen zien. Uh, dus wat er precies gebeurt is niet helemaal... Duidelijk, maar het is dus uh, ja, heel verontrustend dat uh, na zeven games spelen... stand is 4-3 in het voordeel van Roger Federer. Maar hij speelt niet goed. Hij heeft al drie breakpoints tegen. Uh, lijkt nog wel met 4-3. heeft zijn service nog niet verloren. Maar tot op dit moment is Malies eigenlijk de betere van de twee. Dus misschien dat er iets aan de hand is met Federer. Dat hij uh, ja, een stapje langzamer loopt. Dat hij ergens last van heeft. Maar dit is uh, heel bijzonder. Dat Roger Federer uh, wordt behandeld. Uh, dat hij dat dus uh, ja, aan iedereen laat zien. Want ook al heeft hij in het verleden wel eens een pijntje gehad. Je zal het nooit aan hem zien en hij laat het aan niemand werken. Nu op het centkort van Wimmelen heeft hij uh, de baan verlaten. En ja, is het maar uh, gissen wat er aan de hand is. Maar uh, best is het natuurlijk niet. Wat doet Marlisse uh, ondertussen? Nou ja, die zit met, uh, helemaal gewikkeld in twee handdoeken. Want het is echt een beetje fris. Het waait ook. Uh, temperaturen dus wat kouder. Dus ja, die moet uh, zorgen dat hij niet uh, afkoelt. Ja, hij blijft rustig zitten op zijn stoeltje. Misschien dat hij dadelijk uh, ja, wat gaat uh, bewegen. Uh, voor hem ook lastig. Hij weet ook niet wat er aan de hand is. Hij staat uh, perfect te spelen. Dat is, uh, dat is niet het punt. Maar het is dus uh, gisteren wat er aan de hand is. En laten we hopen dat uh, Federer fit genoeg is om uh, dadelijk door te spelen. En uh, goed te spelen. We horen dat zo van Marcella natuurlijk. 50 plus heeft het verkiezingsprogramma bekendgemaakt. 50 punten heet het. Lijsttrekker van de partij die het opneemt voor ouderen is Henk Krol. Goedemiddag. Goedemiddag. U formuleert direct al een breekpunt. Het vakantiegeld voor AOW'ers moet omhoog van 6 naar 8 procent. dat is niet onderhandelbaar. Ja, je moet altijd, uh, zo gaat het in de politiek, heel duidelijk zijn wat je wel en wat je niet wilt. Nou, we willen natuurlijk een heleboel dingen, maar in de politiek is niet alles haalbaar. En dan is het wel goed dat je van tevoren laat weten uh, wat nou echt nodig is. En wij vinden het ja, te gek voor woorden dat u en ik uh, wel gewoon vakantiegeld krijgen, een normaal percentage en dat als je 65-plus bent dat dat percentage ineens vermindert... naar soms zelfs onder de 6 procent. Maar meneer Krolt is in de politiek ook een goed gebruik... dat als je zoiets voorstelt dat je dan ook onmiddellijk erbij zegt... hoe je dat wil dekken, want dat gaat natuurlijk miljoenen kosten. Nee, dat gaat niet miljoenen kosten. Dat kost 450... Nou ja, dat is wel miljoen, ja. Ja, ik, miljoen. ja nee, ik dacht dat u miljarden wou zeggen. Nee, nee, nee. miljoenen. <lacht> miljoenen, nou dat is makkelijk op te brengen. Want uh, wij hebben een dekking die heel ruim is uitgepakt. Dus uh, dat kunnen we echt op een hele makkelijke manier... en zeker als we het anders zouden doen... Dan bij het Kunduzakkoord. waar in feite de burger overal voor opdraait. en de overheid in verhouding niks inlevert. En de overheid kan echt nog wel wat inleveren. zeker als je kijkt wat dat hele overheidsapparaat kost. U wilt het uit het overheidsapparaat halen. krijgen Goeien, de ouderen te weinig steun, vindt u ook, van andere uh, bestaande partijen? Nou ja, het is ongelooflijk. Ik bedoel, we leven in een situatie waarin we allemaal wat moeten inleveren. Maar het is te zot voor woorden dat ouderen, mensen die uh, zeker 65 plus zijn. de afgelopen jaren tot 10% hebben moeten inleveren. Dat is veel meer dan alle andere groeperingen. En het is wel de groep waar we met z'n allen ons welvaart aan te danken hebben. Dus ik vind dat we daar eens wat strenger naar moeten kijken... en dat we daar ook wat meer voor mogen opkomen. En dan de AOW-leeftijd. Wat moet daar wat u betreft mee gebeuren? Nu ligt dat voorstel erom dat stapsgewijs te verhogen, hè, tot uiteindelijk 67 jaar. Ja, nou, wij zeggen daarvan, op dit moment is het zo dat uh, mensen boven de 50... als die zonder werk komen te zitten, bijna nooit meer aan werk komen... Dat was tot voor kort 5% die dan nog een nieuwe baan kon krijgen. dan is inmiddels gezakt tot 2%. Dus wat er eerst moet gebeuren, is dat we met z'n allen ervoor gaan zorgen dat er voor ouderen meer werk komt. Ouderen zijn ook veel uh, beter inzetbaar dan menigeen denkt. Het hele imago van ouderen is een verkeerd imago. Als we dat nou eenmaal omhoog krijgen, dan kun je daarna gaan praten over een verhoging van die leeftijd. Maar je moet het niet in de omgekeerde volgorde doen. Want dan jaag je mensen van de ene uitkering in de andere uitkering. Dan lijkt het een bezuiniging. Maar schieten we er met z'n allen nog niks mee op. Dus, maar u bent op voorhand niet tegen die 67 jaar. U zegt wel, moeten er moeten een aantal voorwaarden worden Precies. gedaan. We no? moeten eerst zorgen dat er meer werkgelegenheid komt voor die groep. En als die er is, dan ja, natuurlijk, de levensverwachting stijgt. Wij sluiten onze ogen daar niet voor. Maar je moet reëel zijn, eerst zorgen dat er meer werk is. En tot op dat moment, zeg ik ook, is er veel meer belang bij... dat je juist gaat kijken of je jongeren aan het werk kunt helpen... in plaats van die ja. ouderen langer door laten werken. Noem nog eens wat een mooie punt uit uw programma. Nou, Er zijn er heel veel. Wij vinden bijvoorbeeld hele kleine dingen om die ook maar eens te doen noemen dat er toiletten in alle treinen moeten zijn. Want dat is nu ook niet het geval. Dat wordt ook steeds minder zo. Wij vinden dat er meer belastingambtenaren moeten komen om de tientallen miljarden op te sporen die nu niet geïnt worden. Succesrechten voor kinderen moeten wat ons betreft voor erfenissen tot een kwart miljoen worden vrijgesteld. Dus het is niet alleen zo dat ouderen er ook vooruit zouden gaan, maar jongeren. Ja, natuurlijk iedere ouder die wil ervoor zorgen dat zijn kinderen en kleinkinderen het ook goed gaan krijgen. Ja. Um, nou, we weten allemaal, de strijd gaat tussen Roemer en Rutte, dat, dat is zo ingestoken. Wat, wat voor rol gaat 50PLUS daarin spelen? En, en, en, en hoeveel gokt u? <tiedacht> nou, we hebben de afgelopen periode gezien... dat kleine partijen soms een hele belangrijke vinger in de pad kunnen hebben. Dat hebben we gezien aan eh, SGP... die toch duidelijk een stempel kon drukken op het eh, kabinet wat er nu zit. Eh, ik denk dat het voor ouderen heel fijn zou zijn... als wij in de toekomst die rol zouden kunnen innemen. Want dan kunnen we ineens een aantal van die punten die wij voor ogen hebben verzilveren, realiseren. En eh, nou ja, dat is natuurlijk wat we eigenlijk als 50 plus heel graag zouden willen. En hoeveel zetels we dan gaan krijgen, ik ben altijd heel erg bescheiden. Ik ben, eh, ik ben blij als we 4, 5 zetels halen. Jan Nagel, onze partijleider, die gokt echt op 6 zetels. En dat zou ook moeten kunnen, als je kijkt in het verleden, mm -hmm. hoeveel oudere partijen toen gehaald hebben. Ja. En we wensen u al uw succes en we komen u vast tegen deze verkiezingscampagne. Henk Krol, hij is de lijsttrekker voor 50 plus. Ja. Dan gaan we weer naar het centenkoord. Uh, Marcella Mesker, Roger Federer was van de baan, hij is weer terug. Kun je iets zien van een blessure bijvoorbeeld? Nou ja, houdt het goed verborgen. Hij loopt niet goed. Uh, laatste punt op de service van uh, Malies. Een korte volle. Daar liep hij niet eens op. Dus ja, dat tekent toch niet een uh, heel positief beeld. Uh, wat het precies is, weten we dus niet. Normaal word je op de baan behandeld. Nu dus in het kamertje daar vlak achter. Dat betekent dat het toch ergens uh, in de buurt. Uh, ja, dat zijn broek dus even uit moest. Dus het zal ergens uh, heupen, rug, Lies. Daar ergens zal het zijn. Uh, we moeten afwachten. Hij staat nu vier gelijk. Uh, we gaan kijken wat er, wat er gebeurt, maar het is geen goed teken in ieder geval. Dank je wel, Marcella. Opnieuw berichten over religieuze vernielingen in Timbuktu. Sinds een paar maanden hebben islamitische extremisten het daarvoor het zeggen. Afgelopen weekend begonnen ze eeuwenoude graftombes te slopen. En nu hebben ze zelfs een moskee aangevallen. Afrika-correspondent Koert Lindijer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar vanmorgen gebeurd? Vandaag is het einde van de wereld, want de deur vanuit 1400 daterende moskee Sidi Yagya in Timbuktu, die is vanochtend vernietigd. Afgoderij noemen de islamitische radicalen, die sinds drie maanden Timbuktu in het noorden van Mali controleren, die noemen het afgoderij, dit soort uh, aanbidding van deuren, want die uh, deur die zou pas opengaan op het einde van van uh, de wereld, magie. En daar zijn deze islamitische uh, radicalen absoluut tegen. En om te tonen dat dit dus allemaal nonsens is... vernietigde ze daarom vanochtend de deur van deze moskee. En de omstanders stonden erbij en ze huilden. Dus ze hebben de deur vernield. Ze hebben de moskee ongemoeid gelaten. Ja, de deur van deze moskee die leidde naar een graftombe van een beschermheilige, vandaar dat die deur vernietigd uh, moest worden. Timbuktu was in de 15e en de 16e eeuw een intellectueel en een spirituele hoofdstad, het centrum van islamitische ge, uh, geleerden op die karavaanroute tussen noord en zuid in West-Afrika. Maakte Timbuktu in die tijd een gouden eeuw door de moskeeën in de stad, daar waren universiteiten. Er bestaan nu nog drie moskeeën uit die tijd. Een van die moskeeën is de Sidi Yagya moskee waar dus vandaag die deur van is uh, vernietigd. Verder zijn er ook nog 700.000 700 boeken en documenten uit die tijd, 400-500 jaar geleden dus. Uh, die zijn allemaal in toe aanwezig. En verwacht wordt dat eigenlijk alleen uh, ge dat die gebouwen en die documenten dat die niet de woede zullen opwekken van uh, de extremisten, de islamitische extremisten... maar alles wat te maken heeft met beschermheiligen, met magie... en wat zij zien als afgoderij, die zullen worden vernietigd. Ja, een aantal van, van de gebouwen staat ook op de werelderfgoedlijsten van UNESCO. Is er echt helemaal niemand in staat om die monumenten te beschermen? Nou, helaas is dus het tegenovergestelde gebeurd. Vorige ja. week heeft UNESCO, de afdeling van de Verenigde Naties, die over cultuur en uh, erf, uh, culturele erfenissen gaat. UNESCO heeft Timbuktu op een gevarenlijst gezet. En als reactie daarop hebben de radicaal islamisten, die dus sinds drie maanden. Dat gedeelte van Mali controleren. Die hebben als wraak eigenlijk op het verzoek van UNESCO. zijn tot de vernietiging overgegaan. Nee, er kan niets worden gedaan. We moeten afwachten of er iets overblijft. van, uh, van dit culturele erfgoed in Timbuktu. Dankjewel, Afrika- correspondent Koert Lindijer. De Radio 1 Sportzomen. Bogert aan de meet. Ja, dat gaan we vanaf dit moment dagelijks doen rond dit tijdstip. Michael Bogers vanaf de finish met zijn blik op de toeren, met name op de etappe van vandaag. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, iedereen gaat ervan uit dat het vandaag een eindsprint wordt, een massasprint. Hè? Zet die treintjes eens even tegenover elkaar. Sky met Cavendish dus en Argos met Kittel. Uh, nou ja, je hebt eigenlijk drie, drie topsprinters, Cavendish, Krijpel Kittel. Uh, ik denk dat Cavendish dit jaar de minste, minste, minste trein heeft. Omdat uh, de, de jongens van zijn ploeg zijn, uh, zijn eigenlijk allemaal meegenomen voor, voor Wiggins. Hij heeft zelf IJssel mee en Knees is dan een man die en, uh, en op het vlak hard op kop kan rijden. En ook uh, in de berg nog wel wat kan. Dus Knees en IJssel heeft hij alleen maar. Dus uh, ik denk dat Haak uh, misschien ook nog wel een sprint kan voorbereiden voor hem. Maar ja, dat, die is niet zo uh, ingereden zeg als maar, de mannen die hij gewend is. Dus dat is wel jammer. Daarentegen, denk ik, Kittel, hebben we gisteren ook op tv gezien... heeft wel een, uh, een goed afgestremd treintje. Maar of dat treintje heel goed werkt, dat is ook nog maar af te wachten... want dat hebben we nog niet zo heel vaak gezien. En Krijpel, die heeft ook een, een hele, goede, hele goede trein. Ja. En, ja, en een eenling, Mark Renshaw, de sprinter van Rabo... kan die dan nog wat uitrichten? Uh, nou, die zal vast wel bij de eerste sprinten... maar ik geloof niet dat hij gaat winnen. Kenny van Hummel? Wat kan die? Nou, een beetje idem dito. Ik denk dat het voor Kenny heel moeilijk is om tegen een sprinter als, uh, als Cavendish, uh, Krijpel en Kittel te winnen. Ik denk wel uh, dat ze mee gaan doen. Ja. Maar, maar winnen, ja, daar moet echt een keer alles mee zitten. Dan moet ze zoveel geluk hebben. En uh, het zal wel hartstikke mooi zijn hoor, overigens. Maar ik denk dat het gewoon heel lastig is. Die, die drie die ik net opnoem, dat zijn gewoon de snelste wereld. En ja, ik denk dat het zolang zij nog fietsen, dat het heel moeilijk is voor een andere sprinter om hen te kloppen. Denk je dat we Tom Bonen gaan missen en Huus en misschien ook wel Theo Bos? Nou ja, Theo Bos die heeft in een dergelijke koers uh, nog niks bewezen. Dus ik denk zeker dat we die niet gaan missen. Omdat, ja, die, die, die, die, die moet eerst nog een beetje inhoud kweken. Dat hij überhaupt uh, goed aan het einde van zo'n rit kan komen. En uh, Husoft ja, die deed de laatste jaren toch echt in de massasprints ook niet meer echt mee. Dat was nee. meer een man voor de wat zwaardere aankomsten. Ja, dit jaar een desastreus slechte vorm. Dus ja, die, die, die was hier ook niet goed geweest. Ja, Bonen, uh, ook niet meer echt een man van de massasprints. Hè. Het is... Het is uh, hij is meer een man geworden voor het wat zwaardere machtwerk. En, en niet meer echt voor de massasprints Maar de echte topsprinters die zitten hier allemaal. Die, die er moeten zijn, die zijn er. Maar het wordt dus interessant om te zien. Kevin is die jarenlang eigenlijk van die trein van hem gebruik heeft kunnen maken. Die moet het nu eigenlijk toch een beetje op eigen kracht gaan doen. En kijken of hij dan nu nog net zo goed is. Nou, hij heeft, uh, hij heeft ook in het verleden al bewezen dat hij het ook op eigen kracht kan. Dat hij ook uh, heel goed positie kan kiezen. En uh, als hij uit het goede wiel kan komen, dat hij dan ook gewoon wint. Maar hij heeft natuurlijk wel ISO en Knees en, en Boos en Haken zullen wel wat voor hem doen. Maar het zal allemaal wat lastiger worden, en, uh, maar hij kan dat wel. Maar het wordt lastiger, ja. En, uh, het, zal wel, het, is wel, het is wel heel leuk om te zien hoe dat in zijn werk gaat straks in de finale. Michael, wat veel mensen toch niet begrijpen is, hè, we weten allemaal dat het een massasprint gaat worden. Dan is er toch zo'n groepje weg. Waarom laten ploegleiders dat toe? Is dat puur publiciteit? Nou, die ene jongen die weg is gesprongen, die Morkov, die, die wil heel graag zijn, zijn trui nog een paar dagen behouden. Een bolletjes trui, dus die, uh, die gaat gewoon in de aanval. En dan zijn er altijd renners, en zeker Franse renners, die vinden het heel leuk om in de publiciteit te rijden. Ja, je, zoals je nu ziet, ja, je bent volle bak in beeld. Het is hartstikke leuk om, uh, om op kop te rijden. Maar ja, het is eigenlijk een beetje een kansloze missie. Maar het is echt van de laatste jaren. Ik, ik weet dat ik toen ik nog reed... Uh, vijf, 2005, 2006 toen hadden we nog wel eens een, een, een, een, een aanval. Die haalde nog wel eens de eindstreep. En uh, ja, daarna is het een beetje minder geworden. Het wordt veel gecontroleerder allemaal. En dat is, uh, dat is wel jammer. Maar ja, dat is gewoon de tendens in het wielrennen momenteel. Ja, ja, en ja, daar dit, kan je weinig aan doen. Het is, maar het, het lijkt erop dat het weinig nut heeft om, uh, om in ritten zoals deze aan te vallen. Nou, het is wel knap vind ik altijd dat het peloton het dan gewoon uh, ja, om, om een minuut of zes uh, houdt. En dan straks gaan ze echt uh, gas geven en dan, uh, ja, dan worden ze opgepikt hè. Ja, ja, dat ziet er heel uh, spectaculair uit, maar dat is niet zo heel moeilijk hoor. Want Goed rekenen. Met, ja, ze gaan gewoon met z'n allen rijden en uh, ja, dan gaat het snel. En als ze iets te rap te dichtbij komen, dan wordt er in de oortje geroepen... jongens, doe maar iets rustiger, want uh, jullie komen te snel terug. En dat, geeft weer, dat gaat weer extra uitvallen, uitvallen oh. geven. Dus ja, dan, dan, dan doen ze weer wat rustiger. En dat, uh, dat is allemaal heel uh, uitgekiend. Wie gaat hem winnen vandaag, Michael, de etappe? Uh, ik vind het moeilijk, maar ik, ik, ik zet mijn geld vandaag op Kruipel. Oké, okay. Wij noteren. We gaan het straks zien en horen natuurlijk hier in Radio 1 Sportzomer. Michael Bogert was dat. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Theodor de Graaf en Jurgen van den Berg. Perdona Quiero ser tu pregonero. Ik weet het niet, te sueño desnuda mmm, en un océano de rosas, ay, algo me quita las dudas, yo niet, ik weet het niet, ik weet het I've Jacca Dansee, het was de toerrit van een paar jaar geleden. Francesco Palmeri heet deze man. Het Radio 1. Het sportkomer Tourmuseum. Ja, de Tour van dit jaar krijgt een eigen Tourmuseum. In de studio van Radio 1 hier. Dat gebeurt allemaal in samenwerking met het Huis van de Wielersport in oprichting. Uh, te zien op radio1.nl en te volgen via de webcam. We zwaaien u nu toe. Uh, na de bolletjestrui van Steven Rooks, die is hier al. En uh, zijn combinatietrui, die hangt hier ook al. Ik ik ze is er? Ja, ja, hou jij Bolletjes ze maar trui. op. De groene trui van Laurent Jalabert. Die is hier uh, ook binnengebracht, achter glas. Uh, een groene trui uit de tour van 1995. En wat heel bijzonder is aan deze groene trui, is de zwarte rouwband. De zwarte rouwband om uh, de linkermouw. In 1995 zijn we dus de, de tour waar Fabio Cassartelli op 18 juli ten val kwam. In de afdaling van de Col de Portet d'Aspet. 24 jaar was hij en hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De volgende dag fietste het peloton dus en masse met die rouwbanden. En ook de drager van de groene sprinttrui Laurent Jalabert deed dat. De Nederlandse verzamelaar Hans Middelman kreeg deze trui later van Erik Breukink. En die trui is dus hier Gio Lippens. Uh, de naam Cassartelli uh, ja, weten we nog allemaal meteen. Hè? Ja. 1995 die angst die toen ontstaan is in het peloton. Denk je dat die nog steeds voortleeft? Uh, niet zozeer door die val van Castatelli, hoewel dat natuurlijk wel een dieptepunt was uh, in de geschiedenis. Maar ja, we kunnen ons allemaal ook nog wel de vallen herinneren van Wouter Wijland afgelopen ja. jaar in de uh, Giro. Uh, met Helmen overigens, en uh, ja, ook hij overleed. Uh, dus het gebeurt, de renners weten dat. De renners weten wat voor risico's ze nemen. Alleen als je eenmaal op je fiets zit, dan denk je daar niet aan. Dus ik denk dat wat dat betreft die val van Castatelli uh, niet zo heeft voortgeleefd, voortgeleefd in de gedachten van die renners. Zeker niet als ze op de fiets zitten, zeker niet de angst, maar wel wel natuurlijk het respect voor Castatelier. Olympisch kampioen drie jaar eerder in 1992. Het was wel een renner die wel iets gepresteerd had. Dit is een prachtige groene trui van Laurent Jalabert die we hier dus hebben. Wat was dat voor renner? Jalabert was een sprinter. Was een echte sprinter. Won die groene trui in de Tour in dat jaar, 1995. Pakte die hem tot in Parijs. Won hem ook trouwens in 1992 en in 1994. Want we hebben het toch over valpartijen. Dat is onlosmakelijk aan dit onderwerp blijkbaar verbonden. Maar... In 1994 toen was er een verschrikkelijke val in de etappe van Lille naar Armand Dat weten jullie misschien nog wel. Die politieagent die dacht dat hij een oh, fotootje ja. moest maken ja. in de laatste kilometer. Jalabert klapte er volop. Wilfried Nelissen, de Belg, klapte er volop. Uh, ja, min of meer einde carrière. Maar bij Jalabert gebeurde er iets raars. Hij kwam terug, won nog wel die groene trui in het jaar daarna... Maar uh, daarna was het, uh, uh, ging hij toch meer in de richting van een, een, een, een, een klimmer. Uh, hij legde zich niet meer zo toe op sprinten. Hij begon toch veel meer zich te richten op uh, klassementen en op de bergtruiën. En dat deed hij heel goed. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl.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 Plus mijn ligt nu in de winkel voor maar 4,50. Payrolling, Otto Workforce, goed voor elkaar. Dit is Radio 1.